met het NOS journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de aanvallen op Teheran worden opgevoerd. Volgens hem zal de situatie de komende dagen alleen maar verder escaleren. Volgens Netanyahu zijn naast Ayatollah Khamenei tientallen Iraanse leiders uitgeschakeld bij de bombardementen. Hij prijst het Israëlische leger, maar ook de samenwerking met de Amerikaanse president Trump. Die maakte vanavond bekend dat hij heeft ingestemd met een gesprek met de nieuwe Iraanse leiders. Volgens Trump hebben die gezegd dat ze willen praten. En ook de golfstaat Oman meldt dat Iran in gesprek wil. Een bemanningslid van een schip dat voor de kust van Oman voer is omgekomen... toen het schip werd geraakt door een projectiel. Dat laat de scheepvaartmaatschappij weten in een verklaring. Het slachtoffer was op dat moment in de machinekamer aan het werk. Oman meldde vandaag ook al dat daar in de buurt een olietanker was aangevallen... Eerder werden er al twee schepen geraakt in de straat van Hormuz voor de Iraanse kust. De Iraanse revolutionaire garde liet gisteren weten dat schepen de zeestraat niet mogen passeren. Ook het reisadvies voor Bahrein is aangescherpt naar rood, dat Meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederlanders in Bahrein krijgen het advies om het land te verlaten als dat veilig kan. Gisteren werden de reisadviezen voor Irak, Israël en de Palestijnse gebieden al aangescherpt naar rood vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In januari zijn bijna een vijfde minder nieuwe personenauto's verkocht dan vorig jaar in januari. In totaal werden dit jaar tot nu toe iets meer dan 50.000 nieuwe auto's geregistreerd. Een stuk minder dan vorig jaar dus. Branchevereniging BOVAG denkt dat het komt doordat veel mensen en leasemaatschappijen eind vorig jaar nog snel een auto kochten... omdat ze rekenen op minder gunstige bijtellingenregels dit jaar.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 you <music> bij dit programma in gesprek met ik ben Ben Veugen. Vandaag is mijn gast Fred Rozenhart. Hij wordt een creatieve duizendpoot genoemd en daar gaan we het vooral in deze uitzending over hebben. Fred woont in Zandvoort en wat vindt hij er zo fijn aan? Wat ik fijn van Zandvoort vind dat het zo gemaleerd is. Het is gewoon, ja, nou woon ik wel een beetje in Benvert, dus natuurlijk in iets anders, maar we wonen ook... Uh... Een soort Buitenwijk. Oh, buitenwijk. <cage> <believes> Uh, maar er wonen ook, dus ja, het is is het gewoon. En dat vind ik ook als je in Noord komt. Kijk, ik moet zeggen, in Bentveld kom ik bijna niet in Noord, maar nu werk ik veel in Pluspunt dan. Oh, dat is uh, Stoma. Uh, uh, maar dan heb je uh, bij Pluspunt en dan zie je ook, oh ja, die mensen wonen er ook. Omdat je zelf er niet komt, hè? Ja, ja. Dan, uh, En dan ga ik hier, als ik naar het strand ga, ga je natuurlijk veel naar Zuid. Dus dan zie je dat gedeelte meer. En ja, het raadhuis. Maar het is allemaal verschillend. Ik vind de bouwstijl mooi. Ja, de, de, aan de, de oude bouwstijl. De oude bouwstijl. Ja, ja, en ja, de, slop, ja. de slopjeswijk. En dat vind ik gewoon erg leuk. En, en ook wat ze nu doen allemaal met die veranda's. Want dat is ja. echt. Dat is Zandvoort. Maar de aparte sfeer geeft aparte dat, hè? De aparte sfeer. Vooral ja. als je naar het Maxima Hof kijkt. denk ik, oh, oh ja. ja, zo kan het ook. Ja. En zelfs bij die nieuwbouw, bij die watertoren. Het staat wel heel erg op elkaar gebouwd. Maar de appartementen, denk ik... Het zijn niet van die lelijke betonblokken. Het is uh, hmm. mooi gebouwd. Ja. Uh, Want hoe lang uh, ver, uh, verblijf je nu in Zandvoort? Uh, nu elf jaar. Elf jaar? Ja, okay. elf jaar. Ja. Ja, ja. Ik heb altijd in Heemsteden heemsteden uh, ook een hout opgegroeid. Dus eigenlijk... En, ik zeg, week zei ik ook, was op je, uh, zondags was het gewoon... We Hadden je nog geen winkelopenstelling, alleen Zandvoort? Ja. En er was zomer en winter. Was het gewoon ja. zo ontzettend druk. En ik ja. en denk, ja, oh ja, dat is. Dan denk je terug. Oh ja, dat was ook. Ik maar, vond dat altijd wel het heeft wel iets. Al, ja, precies. Het heeft wel iets. Het had een bepaald ja. gevoel. Ja. Want ja. in Haarlem Heemstede was alles dicht had het, en, was en saai. En, ja. en dat je dan. Ja. Daar, oh, dus, het, het was bruisend, echt. Ik, ja, ja. Het, ja, echt. Zelfs dat stukje. Als je de kerkstraat omhoog ging, dan had je dan links. Uh, waar nu ook. Uh, ja, vroeg vroeger stiphout zat en mm. uh, nou, het was ook heel veel winkels had je daar nou, leuke winkels ja. dus dat was ja nee je dacht je voor en je merkte ook dat heel ook Amsterdam ook kwam mm. het was druk Ik bedoel je had we hebben nu wel een zomer- en winterseizoen. Maar volgens mij had je toen gewoon een heel jaar seizoen daar. Ja, ja, dat ging eigenlijk uh, ja. bij de dag en door. Ja. Ja. Maar ja, dat denk je ook vroeger. Ik dus nu, nu vinden de mensen het ook leuk. Hè? Ja, Ik vind het een leuk, een leuk dorp. Uh, de gevels mooi. Kijk nou maar. Uh, ja, je hebt natuurlijk die patatzaak op dat pleintje. Maar als je naar boven kijkt, dan, naar XL. Dan zie je die prachtige gevels. En dan moet je gewoon even kijken. Maar stel dat als je in de grote huisart kijkt. Die al die winkels. Maar kijk omhoog en dan zie je prachtige gevels. Ja. Ja, ja, ja. En dan denk je, wat is mooi... En dan dat gaat het altijd nog veranderen, hè? Ja, ja, Casino. Ik heb nu... Uh, ja, de, nou ja, ik vind, ook, hoop nog even het wachten op het casino. Want ik doe natuurlijk elk jaar met Donna doen we het Krijtfestival. En dat is de, op dat dak is dat prachtig. Oh, oh ja. ja? naast het casino heb je van de chinezone. Oh het ja, ja, ja, ja, ja, ja. Heb je En het zijn allemaal van die betonnen tegels. Nou, dan kan je heerlijk op krijten. Elk jaar zijn we daar. Mm. Dus dan horen we, oh jee, dan gaan we weg. Maar het duurt nog even. Maar ja, het, wordt, het is wel uh, mooi aan het worden. Ja. dat ik ja. denk... Uh, uh, het, het wordt mooi. Ik heb een paar tekeningen gezien. En dan denk ik oh ja, dan moet ik kiezen. Denk ik, ja. Ja, want jij als kunstenaar, jij, ja. jij vindt dat natuurlijk ja, wel van. Ja, ik hou van rondingen. Ik hou, het moet rond zijn. Volgens mij moet er meer beweging in zijn. Weet je, de die sterrenflat, dat vind ik prachtig. Ja. De Amsterdamse schoolstijl, weet je wel. Dat uh, vind ik... Dat ziet er schitterend uit. Maar, uh, en dan uh, als je met veranda's. En, ja, uh, en, ja, en dan heb je weer woningen. Je hebt natuurlijk ook nodig uh, sociale huurwoningen. Hmm. Want het wordt natuurlijk daar dat stukje wordt natuurlijk hartstikke duur. Ja, ja bedoel, knetterduur. Uh, te duur. Ja. En het is natuurlijk ook zo: het moet betaald worden. Maar ja, dat moet ook. Uh, en zou ik zou ook niet weten, ik, als ik wel. Uh, dan ben ik. Uh, 12, 13, in september ben ik altijd de lokale burgemeester. Of dan de, de noem ik altijd, ben ik burgemeester fictief. En dan denken de mensen altijd dat ik echt de burgemeester ben. Want Waar, je, waarom man, doe je dat dan? Nou, dat is Monumentendagen. En oh, dan neem ik, dan ik altijd ben je de van uh, David neem ik het over, dat weekend. En dan is het, ja, evenementen burgemeester. Maar de mensen denken ook nog dat ik echt een burgemeester <lacht> ben. gedraag je ook zo Nee, ik, ik, ik zit in een heel apart pak uit, uit een honderd jaar geleden. Maar oh. ze vragen toch over woningnood en over bomen of die weg kan kunnen, ja. En de laatste had ik ook gezegd, komt u maar voor zich op het spreekuur. Ja. En toen zei David, Frit wil je dat niet meer doen? Nee, ja. Want hij zegt, ja, de burgemeester heeft het gezegd. De lokale burgemeester. En dan denk ik, oh ja. Zo, daar gaan de mensen ook heel serieus erop in. Ja, ja, ja. En, maar dan merk je ook hoe de problematiek is. Dat de mm -hmm. mensen gewoon in Zandvoort willen blijven ja. wonen. Ja, ja. En ook voor hun kinderen. Maar dat er geen betaalbare woningen zijn. Ja. En ik zou ook niet schouwen weten, waar moet je die bouwen? Nee. Want het, is, het is een euh, beetje vol al. Vol. Achterin, waar de meneesje stond. Dat ja, waar de meneesje ja. Ja, maar ja. Maar er liggen inderdaad nog wat spanningsvelden. Ja. Maar goed, uh, Fred van, van de woningbouw... Ik, ik, ik vind het een heerlijk dorp. Ja, langs, ja. En ik voel me echt als een... Uh, ik, ik vind het strand, ik vind het dorp leuk. En het uh, oude raadhuis is ook een aanwinst. Ja, dat ja, moet er ook, ja. En die maakte in 2015 het uh, album Next. Samen met uh, Wil Akkerman, Tom Eaton en uh, nou, Jeff. Dus uh, uh, eens even kijken, we waren gebleven toen bij Fred Rozenhart. En uh, Fred, die vindt, uh, uh, nou, dat werd helemaal duidelijk: Zandvoort een heerlijk dorp, maar Fred is een kunstenaar. Hoe zit het met Zandvoort als kunstenaar? Het kunstenaarsdorp. Zandvoort wordt ook wel genoemd als Kunstenaarsdorp. Ja. Ben je daar mee eens? Ja, want ik ben een paar jaar... Ja, ja. Het is eigenlijk met met tetroden. We begonnen eigenlijk met het Paaseilandbeeld... wat aanspoelt met 1 april... Okay. Ja, en dat uh, is vrouwtje van Tetro, de vader. Ik heb met Nick Meijer nog een 1 april grap gedaan. Burgemeester Nick Meijer. Ja, ja en, en, er was ook een 1 april grap over de l kunst van Beckman. Zat jij achter die 1 april grap? Ja, ik zat, in, ik zat in het schilderij. Ik heb het schilderij gemaakt en daar heb ik mijn hoofd doorheen gestoken. En het schilderij ligt nog steeds in die bunker. Ja, dus <laughs> en dat was de trapeze en dan zei ik 1 april, de nos was niet zo blij, want die vond het gewoon, waar. De, de grap had, was een paar maanden was ze bezig dat de Antartische de kunst is, verboden kunst. Toen is het dat mensen wel met kunstwerken bezig zijn en je hebt veel kunstenaars wonen. Ja, en heel veel. En maar komt dat omdat kunstenaars zeg maar naar elkaar toetrekken? Toetrekken ook, en ook de zee. Ik vind de kracht van de zee, de duinen, het geeft natuurlijk heel veel inspiratie. Hè? Ja, dat vind ja. ik voor mij dan als ja. kunstenaar, en ja. Als, ja. als toneelspeler, schrijver, vind ik de kust natuurlijk heerlijk, die zee. Kom dat, je tot uh, rust eigenlijk? Ja, als schrijver. Als ik loop, dan komen alle verhalen komen naar binnen. Ja, ja. Is, uh, ja, ja. Ja. En zelfs als ik in, in Bentveld woon, hè, dan ga ik er buiten, of lopen, in de duinen, dan hoor ik de zee. Soms, op bepaalde dagen. Okay. En dat is een heerlijk gevoel. Een ja. beetje, beetje hard. Ja, maar dan hoor je dat, de, die golfslag hoor je dan. Ja, weet ja, je ja, ja. bepaalde, ja, de, de trillingen. En dat is wel heel rustgevend. Ja, ja, ja. En ja, er zijn geweldige kunstenaars. We hebben, hebben het ook geleken. Ik ben een jaar natuurlijk ook voor de Haarlemse kunstlijn als curator. En wilde ik eigenlijk, Ik ben ik nog steeds een beetje boos op Haarlem hoor, dat, dat Zandvoort, ja, is te ver af, te denk ik. De, alle oh, oh, ambtenarijen zijn daar. Ja. En... Eh, uh, Velsen doet mee, uh, heemstede doet mee, waarom Zandvoort niet? Hè? Nou, dat heb ik nooit begrepen. Ik denk, daar nou heb ik al hard voor gemaakt. En daar is ook een beetje nou, Zandvoort uit uiteindelijk ontstaan. Van mm. alle kunstenaars. Want ik mocht zelf, ik ben elke curator, maar ik mocht zelf niet meer meedoen. Want ik woon in Bentveld, ik ben een Zandvoorter. Ja. En het, dat is gelukkig allemaal teruggedraaid. Mm. Maar het is juist zo mooi als die verbinding met elkaar, heeft, met kunst. En ja, en Blok uh, is een apart dorp. Het is een dorp. Ja. Het zijn aparte mensen, maar de kunstenaars die zijn echt. Wat bedoel je? Nou, appartementen hebben een eigen... Uh, uh, ze weten wat ze willen, Dus Zandvoorters. Ik mm. ga niets vertellen, want zij weten. Maar dat is dorpseigen, weet je. Ja. Dat ja. is van vroeger uit. Mm. En dat vind ik juist wel mooi, dat je het bezit. Nou ja, je He, hebt ja. het dorpseigen. Jij ja. hebt jarenlang een, een kledingwinkel ja. in Heemstede ja. gehad, samen ja. met je vrouw. Ja. En zag zo, je dan ook de dorpseigen ja. terug? Ja, want dan zie je de jasjes en de broeken in een allaarze en een sjaaltje. En dan denk ik, oh ja, dat is... Uh, Heemstede. Heemstede, Heemstede. Ja. Heemstede. Ja, dat is Heemstede. Wij van Wij Dan zeggen ze ook OSM, ons soort mensen. Ja, ja, maar, ja. ja. En, uh, maar eigenlijk, als je dan... Uh, als ik op wintersport ben, met mijn familie... En ik zie dezelfde mensen met ski op de tafels dansen... Dan denk ik, nou, dan is het toch iets... Uh, zie je wel, dat kunnen jullie ook. Ja, ja, dus ja, ja, ja. het is al, soms ook schijnen. Ja, ja, ja. Maar, dat... maar Zandvoorts, is, is dat dan anders? of is... Uh, is, uh, het er gelijk is, aan. is nee, heb je de Zuid. Dan heb je weer eens heel verschillend als weer... Noord hè? Oh, ja? en het oh. Bentveld. Ja, dat is toch veel Ja, ik denk dat het misschien door de koophuizen komen, huurhuizen. Ja. En het, ma het maakt niks met de mensen. Nee. Maar het is allemaal, de ene voelt zich dan meer als anders. En dan denk ik, ja, doe gewoon. Ja, en, nou ja, precies. Ja. en als we ons blootje zijn, zijn we allemaal hetzelfde. Ja, nou dus, inderdaad. Ja. En, uh, maar het is, ik vind het een hele. En het fijne van het dorp is dat het zo gemaleerd is. Hm. Ja, van alles wat. In de politiek ook. Ja. Ja, er gebeurt wat. Ja, nou, nou dat is, de klanten nou, staan er vol van. En dan denk ik, nou David, uh, ga je gang. Ja. <laughs> Succes. <laughs> ja. Uh, nou zitten we een beetje in die, in die kunstenaarswereld. Ja. En jij bent uh, naast kunstschilder, ben je ook acteur. Ja. En je schrijft toneelstukken. En ja. daar wil ik het graag met je over hebben. Want uh, je hebt zelfs uh, de bekentenis, even uit mijn hoofd. Ja, de biecht. De biecht, ja. Heb je, was je regisseur en speler. Nou, daar komen we later wel op terug. Ik wil eigenlijk eerst even over dat schrijven hebben. Ja. Dat, dat lijkt me. Een toneelstuk schrijven ja. lijkt me zo ontzettend moeilijk. Want je hebt natuurlijk allerlei karakters. Ja. Uh, nou heb je wel een bepaalde hoeveelheid vierkante meters tot je ja. beschikking. Dus, ja. een, dus iets anders dan film. Ja. Maar uh, hoe, hoe ben je daar eigenlijk zo gekomen? Uh, het is eigenlijk begonnen een beetje uh, gefascineerd met schrijven. Ook met de oorlog eigenlijk. Uh, de oorlogsstukken. Mijn moeder zat veel in het verzet. En... <kuggen> Je Toen... moeder zat in het verzet? Verzet, ja. Okay. En, uh, het was eigenlijk meer dat ik denk: daar moet ik wat mee. Mijn vader zweeg ontzettend erover. En mijn moeder uh, wilde dat. Al... te denken? Nou, er gebeurde ondergedoken geweest, gevaar. Oh, okay. We mochten ook niet naar uh, televisie kijken, naar vechtfilms. Weet je, wel, dat, je vader was getraumatiseerd? Een beetje toch wel getraumatiseerd. En hij wilde ons beschermen eigenlijk. Mm. En Zo ben ik ook met Martine Faber, een ander schrijfster... hebben we ook het stuk van geschreven. Ik haal mijn vaders tranen. Hoe heb jij als kind, een naoorlogskind... hoe ga je me om als jouw familie of je vader RSB'er was? Ja. Wat is goed en wat is slecht? Ja. Het is altijd met de vraag... Uh, de, dat je denkt, wat is goed en waarom doe je dat? Er is ook een, een, iemand die vertelt dan: Mijn vader en moeder spreken niet over de oorlog. Het heeft me altijd getraumatiseerd. Waarom wordt er niet over gesproken? Nou, dus dan krijg je voeding van alles wat er gebeurt. Historisch ben ik, vind ik heel leuk om toneelstukken te schrijven. Heb ik heel veel geschreven. Dan verdiep ik me maanden, ga ik altijd in de, kruip ik erin. En, maar dan wil ik ook de persoon, niet altijd maar als een Frans Hals, zeg maar, waar ik over gespeeld over geschreven heb bij Rembrandt. Dat het allemaal, uh, ja, dan zie je hem met mooie kanten kragen. Nou, Frans het helemaal niets van die kanten kragen. Maar ik kruip dan door onderzoek. Hoe weet je dat dan? Uh, daar ga je allemaal archieven in. Okay. En hij vond, hij Is er zoveel over bekend? Hè? Ja, is best heel veel bekend over. Ja? Ja. Maar ook gewoon dat hij, hij moest overwinnen. Overleven, laat ik ja. zo zeggen. En, dus, en dan, ja, dan moet je dan wat uit recente makken. Nee, het en, waren uh, broodschilders. He? Ja broodschilders. Dus ja. dan denk je ja, dat moet je doen. Dus, uh, nou ja, en dat is met Rembrandt. Die, die, ja, die, ja, als je 100 uh, gulden had gaf hij er 400 uit. <lacht> ja. En die werd ook voor de 15 gulden geloof ik. In de graf gestolen. In ja, de kerk. Ja. En niemand weet waar hij begraven ligt. Frans oh. Hals heeft het beter gedaan. Want die ligt natuurlijk mooi op de grote markt. Ja. Nou, En dan ga je uh, allemaal verbindingen. En dan cru. Krukjes, dat was de opdracht van Tineke Netelbos. Die was, dan, die was toen tijdelijk burgemeester uh, in de En dan kreeg ik de opdracht om museum aantrekkelijk te maken... om de persoon, waar het nou vernoemd is, tot leven te komen. Want hm. niemand wist wie Krukjes was. Iedereen zegt Krukjes, oh, dus intratuin of de mediamarkt. Ja, yes. Maar dat het een van de grootste, ja, grootste genieën ter wereld is met Da Vinci... Dat weet niemand. En dat die gewoon... oh, jij, jij schakelt uh, krukjes op hetzelfde niveau als Da Vinci? De, uh, de buitenlanders vinden dat een van de grootste dingen. Oh. Wij uh, weten wij niet. Wij Wij, als je ziet, het museum de krukjes... Heb voor de jeugd zijn er wel 75% meer dan buitenlanders... die weten wie krukjes is. Wij, uh, er was een leuke anekdote. We moesten dan op de uitmarkt in Amsterdam... om het museum krukjes te promoten. Het toneelstuk krukjes. En iedereen, al die Amsterdammers... stonden daar op de uitmarkt... Uh, uh, weet wie krukjes is. Ja, wij weten wel wie krukjes is. En, maar wij weten al wat het is. En ik denk, hé, hoe, hoe, waarom staan we hier nou als iedereen weet wie krukjes is? Maar vroeger had je een wielklem en dan, als je auto weggesleept was, dan moest je met, uh, op het district kruikjes <lacht> ophalen. En dat is ook alweer, ben ik ook weer gaan schrijven, al die straten hebben een naambordje ja. met een naam en er staat eronder ja. wat, wat ja. ze zijn geweest. En zo kan je ook op scholen leren een bloem is in de bloemenbuurt, in de schilder in de schilderbuurt, en dan weet je meteen de wijken, dan verdeel je het ook in. Nou, zo ben ik over Kruikjes, die heet gewoon Nico Kruik, geboren op Vlieland, Oh. En nooit herkend, alleen ze. ze, ze, ze ja. Ze, maar waar ze, komt hij, die naam Kruikjes dan vandaan? Hij heet gewoon Nico Kruik. En toen ging hij naar de, uh, van Frieland naar Delft. En toen was het eigenlijk in die tijd dat je uh, meer Latijns in je naam kreeg, dan werd het Kruik. Kruikius, u is erachter gezet. En toen ging je studeren in Leiden bij professor Boerhaven. En toen werd het helemaal Latijns en toen werd Nicolaas Samenwerens Kruik, werd Kruikius, helemaal in Thijs geschreven. Het is gewoon Nico Kruik. Met presentatie Benno Veugen op ZFM. En ik praat vandaag met Fred Rozenhart. Hij is mijn gast. En wat een leuk verhaal vertelde Fred net over Nico Kruid, oftewel krukjes. Maar het verhaal is nog niet klaar over deze man. Je... En dat maak ik dan weer in mijn toneelstuk om het aantrekkelijk te maken, want hij meet er alles op. Hij was astroloog, meetkunde deed hij. Hij uh, meette ze urine. Zij, hij meten ze ontlasting. Moest al, alles is genoten. Nou, dat is wel een beetje pathologisch. Ja, uh... pathologisch, maar daar maak ik dan weer voor de mensen. U heet dan krukjes, hè? En als we het over plas hebben... en als we dan iers erachter zetten... dan worden het plasjes. <lacht> en, en poep wordt poepjes. Ja. En het pies, wordt piesjes. En zo heb je de kinderen, als ik lesgeef... en dan speelt een toneelstuk mee... over sabotage op de Krukjes. Dan heb je meteen een Oh, daarom staat hij met die fles met die plas. Ja, want, ja. want hij kon alles meten. En dat hij, oh, hij heeft de Kademie ook uitgevonden. De wie? De, het Kademie. oh ja. Ja, ja. en uh, normaal Amsterdam pijl. Hmm. En uh, hij had zelf de contactslag schaats. Hij kon schaatsen. En het was een kleine ijstijd, want hij woonde in Sparendam op plaats. En hij bij de Mooie ijsstrijd nou ijstijd was het. En toen brak hij zijn ijzer. En toen merkte hij dat hij verder uit kon slaan. En zo noemde hij de contactzaks uit. En dat kennen wij nu als ja, ja, ja. En ook hij ging met Boerhaven. Hij reist niet veel. Maar op de boot ging je liedjes zingen. Met een beetje pikant verhaal erin. Dus die eerste cabaretvoorstelling heeft hij geschreven. Er is ook muziek ontdekt. Ik heb ook... Uh, ja, maar, maar, maar ik onderbreek je even. Ja Ja, dat is, is wel heel leuk. Want, uh, maar uh, het moet voor jou denk ik dan wel een... een, een een ontdekkingsreis zijn. Ja, en, om, om, en, elke en, keer weer. En een warhoofd weer waar in mijn hoofd. Dus ik doe zo Nou, zo zoveel feiten. Alle, alle verhalen komen in mijn, in mijn, mijn brein. Ja. En dan... Uh, ineens werd het werk helemaal gek van mezelf. Dan denk ik, nee, ik ga één verhaal uitbreiden. Want nu ben ik met een boek bezig over mezelf. En dan moet ik echt zo verhalen bundelen... Uh, maar er komt zoveel informatie maar ik wil alles gewoon goed weten historisch kloppen dus nu ja, ja, ja, hebben we ja, ja. het allemaal over 200 jaar uh, uh, bad, bad plaats. maar ik ben al een paar jaar bezig om alles onderzoeken en daarom vind ik het zo leuk we hebben vorig jaar al een beetje een preview gedaan met toneelstuk... en nou komt er een lezing... ik denk, god, die man heeft waarschijnlijk mijn toneelstuk gezien. Want alle feiten worden jou verteld. Ja, ja. En vanavond wordt er een beeldverhaal verteld. Ik denk, oh... Nou, ik, laten we dat even uh, dan gelijk maar bij de top ja. pakken. Want dat was eigenlijk een... een, een ik wilde een bruggetje slaan. Ja. Maar, maar de, we ja, komen okay. straks nog wel even over dat toneelschrijven. Want ja, dat boeit mij namelijk mateloos... Um, in ons voorgesprek had je het over. Uh, we hebben het over 200 jaar Zandvoort als badplaats. Uh, je hebt een toneelstuk geschreven daarover. Ja, een kort toneelstuk, ja. Kort. Ja. Hoe kort? Nou, ik denk 20 minuten. 20 minuten. Wat, het is... Ja, wat, maar je. Je had het al geschreven ja. voordat uh, men het ging gebruiken. Ja, ik had al Hoe komt dat? Over, nou, ik heb het dan voor de ANWB Nederland, en eh, als mensen bezoeken uit de historie... omdat ik veel historische stukken schrijf, het badhuis. Het badhuis is zo... Uh, voor niemand badhuis. En dus alle badhuizen heb ik dan. En toen dacht ik, had ik hier het eerste badhuis. Ik denk, hé, hey, daar heb ik al over geschreven. Had Zandvoort shirt. had dat eerste badhuis van Nederland? Nee, niet, nee niet. het was in Den Haag iets eerder. Hmm. Iets eerder. Maar wel het eerste badhuis. In 1824 zijn ze begonnen. In 1826 is het begonnen. Ik denk, oh, dat is leuk. Want daar heb ik ook in alkmaar gebruikt. En ook nog in uh, ergens anders stad. Hadden we het toneelzoek gebruikt. Wat gebeurt er? Wat is er um, de koude douche? Zo heb ik het genoemd. En het gaat ook over. Een, een, ja, nou ja, het, het stuk gaat over die vier be, belangrijke mensen: de, de, de Van Lennep's, en Marnaar en nog eentje, geloof ik. Ja, ja uh, Van Lerp. Die vier. En dan had je ook nog de, de architect uit België. En dan is het eigenlijk het eerste badhuis. en Het verhaal heb ik dan, ja ik denk ik kan vertellen, dat is het badhuis. Maar ik moest ook het Witte Kruis. Maar het Witte Kruis is pas in, in 1876 gemaakt. Dus, maar het was wel leuk om in het verhaal te gebruiken. Dat vertel ik ook, allemaal historisch kloppend. Maar dat is even een uitstapje. Het, het gaat erom dat uh, een, een, een, een oplichter, die wil zich graag ook wel wel... Een warm bad, weet je wel. Want het was allemaal, je werd die, die zee, die tolle, de water werd uit de zee gehaald. No. Maar ja, dat is koud, het is ook ja. niks. Dus dan hoor je dat er ook een warme douche nu is. Dus die geeft zich uit als, uh, nou, hij, mm. hij weet niet precies hoe die man heet. Nou, van Lennep, maar hij heet nu Vlennep. <laughs> en dan, he, Vlennep. En dan uh, komt die badmeester, die is net in dienst genomen. Want die zat in, die had in de tonnen zat hij, in de, in de schaap poep die die, die tonnen ophaalde... van de ontlasteling oh, ja. uit die ja. tonnen. Ja. Dus dat werd te zwaar. Dus hij mocht badmeester worden. Nou, die komt van Lennep, die dan, uh, maar die herkent hem helemaal niet. Maar die dacht, ja, ken nu wel. En er komen ook twee dames uit Adenhout. En het zijn diensters... en de familie is een weekend weg... naar Amsterdam. Nou, okay. En die denken, weet je wat... Een warme douche. Wij, gaan, wij doen als mevrouw, wij doen als wij van rijken komaf. Dus die gaan zich uitgeven als rijk op ook een warme douche. Nou, op laatste hele verhaal, kort, van daar, krijg je allemaal historische feiten wat hier gebeurt, hè? Mm. met het Witte Kruis en alles wat in, in, in zand wordt. Dan krijgt die badmeester door en die zegt: Ja, hoe gaat u heen? Wilt u een warme douche of een koude douche? Nou, allemaal warme douche. En dan krijgen ze de koude douche. En het plot is dan de, de, de humor weer op dat ze een ouderwetse bad pakken, gillend met koud water, Ja, ja, de ja. De deur ja ja ja ja. Met een Joorde je Jeff op uh, vlukhorn of trompet. Ja, daar is hij een specialist in. Terug naar Fred Rozenhart. En Fred vertelt nog even verder over het toneelstuk. Wat uh, tijdens het uh, 200-jaar Zandvoort Bartplaats wordt opgevoerd. Wat het voordeel van dit stuk is... Ik heb het ge, uh, we hebben het gespeeld in de bibliotheek... we hebben het in het museum gespeeld. Al mensen uh, hebben het al kunnen zien dus. Ja, we, nou, we hebben het... Uh, ik weet niet wanneer was het, met monumentendagen... of in oktober hebben we het echt iets... Uh, gewoon getoerd, weet je Hoe werd ja, het ontvangen? Ja, hartstikke leuk. En heel veel bij... Uh, wat heel leuk was bij... Uh, mensen met een hapend brein. Uh, Zaltvoort uh, Stroom, hoe heet dat nou? Zandstroom, ja, we hebben bloemenstroom en zandstroom. En uh, ja, die hebben, zijn we een paar keer teruggekomen. Want die vonden het gewoon geweldig. Ja, ja. Maar het was gewoon, een, het was eigenlijk een preview. Uh, nee, het was Zandvoort uh, uh, Art het weekend. Dat. Met, met, want ik ga, mijn kunstwerk was dit toneelstuk. Hmm. Want je moet de, de alle uh, ateliers waren open, oh, uh, alle ja, huizen, ja, ja. en de kerk was open. Ik zeg: Weet je wat, ons kunstwerk is, wij gaan. Puur entertainment. Mensen kijken en daar gaan we spelen. Ja. Dus we zijn overal gaan spelen. Mensen denken, wat gebeurt hier? Zien uh, historische kleding. En we gaan vertellen. En voor het je weet gaan ze luisteren. En daarom moet het ook niet te lang zijn. Het moet mm. kort bekrachten. Ja, ja, ja. Want anders blijf, het wordt het langdradig. En ja, ja. samen met Jan Hilko. Hè, die is dan de oprichter. Jan Hilko van Diet. Die is dan weer de, uh, voorzitter van Hildring. Voor de toneelvereniging oh, ja. En Dolly Tepierik. Uh, uh, de de en de dochter Lea. Ja, we hebben allemaal zalt bijgenomen. en maar daar gaan we voor. Ja, ja, ja. Geweldig wel. Ja. En alleen is dan weer onze Anne Frank. Ja. Nog, nog, nog even terug naar dat schrijven. Dat ja. we hebben, je hebt nu een, uh, ons een inkijkje gegeven ja. in dit toneelstuk. Ja. Maar een... Uh, het begint eigenlijk met een blanco A4-tje. Ja, het begint. Ja. En, en, maar hoe ga je dat invullen? Ga je eerst die historische feiten verzamelen? Ik ga eerst. Uh, ik heb dan een, een idee. En dan ga ik historische feiten verzamelen. Dat zo heb ik ook... Uh, vier jaar heeft het geduurd Lotte. Dat is over Anne Frank. Mm. Daar heb ik vier jaar over gedaan. Toen ik ook toestemming kreeg van de Anne Frank Stichting uit Basel. Want je mag niet zomaar Anne Frank spelen. Je mag Anne Frank spelen, maar dan moet je onwaarheden. Zij willen het juist verhaal behouden. Ja. Dus, maar omdat het educatie is... En ...dan ga je echt... ...kijken, kijken, wat kan ik doen? En ik heb gewoon dat boek... Uh, het, uh, ...van Anne Frank, het dagboek... ...heb ik alles... ...citaten, blijven allemaal hetzelfde... ...wat ze geschreven hebben... ...maar heb ik er al op een andere plek neergezet... ...in het toneelstuk. Dus er komen drie monologen... ...wat één toneelstuk wordt. Mm. En het gaat over de achtste onderduiker... Uh, ...Dussel. Mm. En dat is die tandarts... En uh, Charlotte, zijn vrouw, die is katholiek, dus die is altijd... Uh in Amsterdam gebleven. En die, ze vinden uh, op het Waterloopplein eind jaren tachtig de laatste brief wat Frits Pfeffer, Dussel wat Arnhem noemt, gevonden op het Waterloopplein. En zo zijn we op onderzoek gegaan. En zo is ook een schrijfst op onderzoek gegaan. En daar heb ik mee, mee samengewerkt. En daar heb ik het toneelstuk uitgeschreven. Ja, ja, ja. Gewoon het onderzoek. Wat, waarom is er maar één brief? En waarom heeft die Charlotte, het heet dan Lotte, waarom heeft ze zo tegen, uh, uh, tegen Frank Otto Frank zo van... er zijn onwaardheden wat Anne allemaal over is. Mijn man was niet zo. Maar ik wilde alleen maar het dilemma hebben van... wat krijg je een 54 jaar... met een 13-jarig meisje op een kamertje... En ik wil gaan maar met je familie een weekend uit. Dan ben je ook blij als het maandag is. Ja. Eh? Maar dan zit je 25 maanden opgesloten. Ja, ja, het... En zij dachten, waarom, waarom is uh, Anne bij die Dussel op een kamertje? Omdat ja. ze ook dachten, we zijn, over een paar weken zijn wij uh, weer vrij. Ja, ja. Niet te weten dat ze zo lang duren. Hmm. Dus ik stel steeds maar dilemma's. En die Lotte, die vertelt gewoon dat ze later ook getrouwd is... en dat ze boos was... Maar, dat ze ook een andere kant ziet van een man. En mm. ze was bevriend met de familie Frank. De, de, de familie Vever. Het was hun tandarts. Maar, maar ze heeft nooit geweten... dat een man gewoon op de Prinsracht 263 zat. Yeah. En dat laat ik allemaal... Dus je krijgt een aan Anne. Want Anne zegt op laatst ook... ik heb het niet zo fijn geschreven, dit. He, want ze had, ze had ook... de moeder vond ze niet leuk. En ook een, zij vertelt... Charlotte vertelt... ja, als je... Opgesloten zit, weet je niet wat je doet. Hmm. Dus het zijn drie, en die drie komen tot leven. En dan, ja, het is, uh, we hebben zoveel landen gaat, wordt gespeeld en daar ben ik wel heel trots op op de En we gaan hier dit spelen op 4 mei in de Nieuwe Theater de Krocht. Zo, ja, okay. nou, kijk, okay. ja, ja, dat was een... Lea en dat, uh, ja, dat uh, vind ik uh, Lea. En uh, we hadden uh, Maria Eldrink was al 17 jaar, uh, Anne. Maar die is nu inmiddels ook tegen de veertig. Maar die treedt nu op met Gerard al de liefste. Hele bekende violisten dan. Mm. En zang. Dus die is nou Lea. En uh, Marias Blond. Dat waren echt de Anne Frank-pruik. Maar Lea, ja, is gewoon een mooie, ja, een mooie prachtige Jotin. Ja. Prachtige Anne. Heb je wel eens bij het, het, het schrijven van een toneelstuk, uh, of misschien wel bij het onderzoek, dat het je echt naar de strot grijpt? Want dat zijn natuurlijk ja. wel heftige, historische ja, het dingen. Ja, is de feiten waar ik altijd nog, ik speelde zoveel jaren, huil ik. En nou de biecht, daar ben ik gewoon echt, nou dan moet ik als verteller kan gaan, moet ik gewoon even ook... Uh, Even tot rust komen. Ja, ja. Ik, want ik, je mag als acteur nooit je binnenkant laten zien. Je moet altijd je buitenkant. Hè? Maar soms komt die moment dat je klaar bent. Dan komt die binnenkant. En dan is er wel even de tranen komen dan. Ja, ja. En dan besef je ook wat ellende. En je beseft ook waar, waar we nu leven. Hè? De wereld staat in brand. Kijk ja. om je heen. Ja. En we, we, we leren niks. De boodschap is ook met die stukken. Hè? Want Het portret van mijn moeder wordt ook gespeeld. Uh, we leren niks. We blijven een je narcistisch gedrag tonen. Het blijft de zet van de herhalingen. Het is, het is dood En, en daar heb ik afgestudeerd. Nou ja, 500 jaar politiek en religie. En ook om historisch te schrijven. En eigenlijk verandert er niks. Mm. Het zijn echt, ze zien er anders uit. Maar het zijn allemaal, echt, ja. allemaal ja, vreselijke dictators wat we leven. Maar we hebben ze wel zelf opgestemd. We stemmen erop. Ja, dat is het. Dat is het al het ergste. Ja. En je schrikt ook soms als ik die beelden zie. Maar het komt ook door de, uh, ja, de journalistiek. Die laat ook beelden zien, maar nooit vooraf wat er gebeurt. Het is altijd een zin. En ik denk oh ja... Maak nou niet de boel... of zinnen worden veranderd, weet je wel. Dan maak je... Uh, zegt dan de waarheid dan, of weet ik wel. Dat ja, ja, ja. vind ik altijd wel heel moeilijk. Hoor, als ik naar de krant lees, en denk ja, wat zit erachter, waarom... ja, ja het moet verkocht worden. Het ja. is uh, sensatie. Sap, uh, ja. Beetje wel, ja. ja. In het... Uh, het toneelstuk De Bekentenis. Ja, De, de Biecht. De ja. Biecht, slash De Biecht. Waarom die dubbele titel? Ja, nou, ik weet niet wie De Bekentenis is. We noemen het eigenlijk De Biecht. Het oh. is De Bekentenis geworden. Maar uh, ik denk dat iemand het woord Bekentenis vanuit de kerk... Denk ik. Oh. Ja, dat denk ik. Dat nou ja, het is gewoon. Dat is de, wij, wij noemen het de bier. Ja. Maar nu iemand zegt de bekend is. En ik vind het heel leuk als dat mensen zich inlezen. Dat je denkt, oh ja, dat is een soort bekentenis. is. Dan denk ik, oké. Okay. Ja. Maar daar ben je de regisseur. Ja. En, je, en je speelt tegelijkertijd. Ja. Dat, dat lijkt me wel heel ingewikkeld. Ja, nou, uh, Martina Vaamheel, een hele goede schrijfster. Wat een ILO. Uh, die hebt het, die laatst, speel ik veel stukken van. Uh, dit liet ze zien. Zegt ze, wat vind jij ervan? Ik zeg, nou, dat kan ik wel, bewer kan ik wel bewerken. Dus ze hebben we dan die personage bewerkt, ook in goedkeuring van haar. Want wat gaat dat over? Het bier gaat over een, een man en die is opgegroeid in de Bijbelbelt. En het, is, het mooie van dit stuk is dat er niet een aanval is op de kerk. Hm. Het is gewoon, wat gaat er in die man om? Welke keus maakt hij? En is homoseksueel. En nou ja, dat was in die kringen kwam dat niet voor. Beetje lastig in de, lastig in ja. de ja. Die moeder is veel al openlijker, maar die moet naar de man. Want die is ook bang dat ze uit hun eigen gemeente gegooid worden. Mm. Hè, als ze dat merken. Dan uh, wordt hij toch uh, verliefd op een man. En dan is uit de krachten van dat ze niet geaccepteerd worden. Ook niet op een huwelijk en ook niet dat. En dan nemen ze toch een kind. Zo, uh, een kind wat uh, wordt draagmoeder van hun. En dan, ja, het, is eigenlijk, het beeldverhaal is, hoe ga je ermee om? En dan wordt die vader wordt ziek. En op zijn sterfbed gaat hij toch heen om het goed te maken. En uh, dan laat, heeft hij zijn dochtertje, wat inderdaad al zes jaar is, neemt hij mee. En dan komen de tranen bij die vader. Maar hij sterft. Het is nooit overgesproken. Want hij lag min of meer al in coma. En dus jaren later, die moeder, heeft het altijd wel geaccepteerd dat de zoon zo was. Maar die kon nooit vanwege de familie. Van, ook zijn zussen accepteren het ook niet. En dan, het mooiste is dan uh, dat ze een fotoboek kijkt. En dan ziet hij allemaal foto's van de geboorte van zijn dochtertje. Hmm. En dan vraagt hij, hoe kan dat man? En dan heeft hij uh, foto's, heeft hij zijn vriend zijn man, heeft al die foto's gestuurd. En die vader heeft al die jaren, al die foto's tot zes jaar opgeplakt hoe het met zijn kleinkind. Maar nooit gedurfd hebben om het goed te maken. Is voor dit uur. Want uh, we gaan straks natuurlijk nog een uur verder met hem praten. Fred Rozenhart uh, inmiddels uh, ruim in de 70. Een zeer veelzijdig kunstenaar, theatermaker en acteur. En die veel doet voor kunst en cultuur in Zandvoort. Tot aan het nieuws gaan we uh, luisteren naar muziek. Uh, laatste keer van Jeff Oster van het album Next uit 2015.